Op rotterdam De Heek Airport is vanmiddag de eerste gipsvlucht van dit seizoen geland. Rond kwart voor één kwamen de eerste tien wintersporters met botbreuken of andere letsel voortijdig terug van hun vakantie. Het vliegtuig vertrok vanuit Innsbruck in Oostenrijk. Vorig jaar werden er door de ANWB 98 wintersporters met een gipsvlucht teruggebracht naar huis. De eerste gipsvlucht van het seizoen ging toen ook op 28 december. Toen waren er elf gewonde wintersporters aan boord. In een loods in het Groningse Kolham... heeft de politie 4000 kilo illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. De vondst werd gedaan na een anonieme melding... dat er in de loods een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk lag opgeslagen. Het vuurwerk is afgevoerd en zal worden vernietigd. De politie heeft drie mannen uit Schildwolde aangehouden. In de woning waar ze werden gearresteerd lag nog meer vuurwerk... waaronder 100 lawinepijlen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.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 Het weer, geregeld zon, maar aan zee nog een kans op een bui. Temperatuur rond 8 graden. Ook morgen af en toe zon, met in het noorden kans op een bui. Dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Ja, dames en heren, welkom bij deze Auto Show. Het is aflevering 100 en ja. meteen ook de laatste uitzending, want op 100 moet je ja, nou, nou de 100 moet je stoppen. Ja, nou de 100 moet je stoppen, het spijtigste is dat we nooit de man hebben kunnen leren om autoshow te zeggen. Nee, altijd autoshow blijft het zeggen. Het is autoshow. Ja, hè? ja ja nee, echt maar. we worden elke keer aangekondigd als ja. auto's. show, dat we, show oh, nou denkt iedereen van ach oh, de auto show stopt oh, uh, ja uh, uh, in deze vorm wellicht ja. maar aan ons bestaan komt uh, geen einde denk ik toch nee we nee. hebben allebei weer eens eindelijk een vrije zaterdag dat is waar dus dan moeten we mee boodschappen doen zou mm -hmm. ik maar zeggen mm -hmm. maar we komen natuurlijk wel weer terug door de week in het Radio 1 vandaag programma yes. het nieuwe ja, middagprogramma dagelijks wat uh -huh. je ook gaat presenteren althans deels ja althans weer op af en op woensdagmiddag dan, uh, dan komt daar wat autoshow uh, oh, kijk eens. vleugje doorheen. Ik weet, ik, laak, ik, ik weet al het tijdstip, maar ik zou het op dit moment even niet precies weten. Nee, dus, maar uh, dat gaan we allemaal nog melden. Dat hoort u vanzelf. Zo ja. van na 1 januari gebeurt dat. We gaan vandaag terugblikken uiteraard op die 100 afleveringen die we hier maakten. Op Radio 1 en dat doen we met fragmenten uit Rijn precies. Gesprek met gasten. Een vriend en vijand hadden we te gast. Politici, ja. schrijvers, autobouwers en zelfs een botenboer die autogek was. Ja, leuk he. Maar in een van de eerste uitzendingen, Carlo, hadden we, weet je nog, Coos P. De voormalig verkeersofficier van justitie die ook een andere bijnaam heeft. De koning van de flitspaal. Is dat een beetje een geuze naam geworden, of niet? Ja, ik heb een heleboel andere dingen gedaan, maar dat kwam altijd bovendrijven op de een of andere manier. Nou, waar rijdt u zelf mee? Ik rijd met een Mercedes E. Waar zou u welke auto nooit doodgevonden willen worden? kijken of u een beetje een petrolhead bent, namelijk. Dat willen we weten. Nou, ik geloof niet in een Hyundai of zo. Niet in een Hyundai. Geen Koreanen. Nee. Eén van de vele mensen waarvan je denkt van... Oh jee, gaat dat wel goed. Tenslotte een vijand van het huis. Ze noemen hem koos of zoiets. Ja, nee. Kode flitspaal. En dat bleek een hartstikke aardige kerel te zijn. Als je geen bon van hem krijgt. Ja, precies. Maar dat werkt niet altijd. Nee, maar... Dat geldt wel voor veel. Sorry, ik was even afgeleid. Nee, maar dat geldt voor zoveel mensen mm -hmm. eigenlijk, hè? Uh, ja, en dan uh, weet, weet je nog dat we minister Schultz aan de lijn hadden. Die, we, hebben, we hebben er één keer in de uitzending gehad. Mm -hmm. En uh, één keer lag jij wat moeilijk uh, op de rug, zou ik maar ja. zeggen. Ja. En toen hebben we haar hier wel ontvangen, ondanks het feit dat jij er niet bij was. Maar jullie hebben wel even gebeld. Nou, ik heb 24 jaar geleden al uitgebreid stichtelijke woorden tegen haar gesproken... maar dat was toen in een hele andere setting. Toen zij begon met studeren en ik al een beetje mee bezig was. Hebben jullie iets uh, gehad samen? Nee, dat was totaal out of bounds met zo'n jong meisje. Maar ik ben heel blij dat ze goed geluisterd heeft de minister geworden is. Als je besluit op het Nederlands wegdek 130 mogen rijden... en we weten, de bordjes zijn nu op, maar het mag bijna overal... nou, dan kan je bij het Tos Auto Show kan je de handen op elkaar krijgen. Dit was Bas van Wervel. Goedemiddag. <lacht> U moet er hartelijke groeten van Bas hebben. Ja, maar hartstikke we begrijpen mooi. dat hier een linkje uit het verleden ligt. Ik ken hem uit de studententijd. Ah. Maar hij heeft nog net zoveel praatjes, zelfs uh, na dit ongeval. Dus... dus hij heeft echt gestudeerd? Ja, hij heeft echt gestudeerd. God, daar heb ik toch elf jaar aan hem getwijfeld eigenlijk. Hebt uh, u met hem gedanst ooit? Nee, hij was uh, een stuk ouder. En hij gaf etikettenlessen aan uh, de eerstejaars studenten die kwamen. Dus... Hij ging over de etiketten? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Mm -hmm. pa, ja, oh, daar leerde ik mensen auto-shows. auto toen al. Overigens hoorden we eventjes Huub Stapel ja. er doorheen, onze vaste gastpresentator. En laten wij in dit verband ook uh, Henry Stolwijk niet vergeten, ja. die ook regelmatig voor jou heeft moeten invullen. En Mario Vos. En Mario Vos, ja. ja, ja, ja. Daar hebben we het twee jaar mee rondgekregen. Ja, absoluut. Het, het kon wel eens gebeuren dat er iemand van ons even een weekje niet bij was. Van de En Schultz heeft ervoor gezorgd, inderdaad, ik zei het al, dat we in Nederland 130 kunnen rijden. Dat is leuk, maar weet je, het levert gewoon geld op. Uh, uiteindelijk hoor je de meeste partijen wel zeggen... Uh, vandaag ook zelfs nog van nou, laat het uh, maar zo... Het is dus PvdA en CDA hebben zich erover uitgesproken. Maar ik denk ook dat iedereen wel weet dat de maatregel veel te populair is. En dat zij zelf ook denken, ja, wat behaal ik daar nou eigenlijk mee bij het terugdraaien? Dat is één. Tweede is dat er is zoveel ophef over dat de uitstoot en de geluid en alles... dat dat zoveel erger zou zijn. Het is gewoon niet waar. Het zomaar een heel beperkt effect heeft, die snelheidsverhoging, Terwijl het wel weer 75 miljoen per jaar in de kas uh, oplevert. Hoe dat op. we sneller rijden? Omdat uh, uh, er 20.000 manuren per dag... Uh, met men sneller thuis is of met men sneller op het werk is. Hè, dus dat win je eigenlijk. 20.000 manuren man, oh, 20 man per dag. Ja, en dat bereikt. levert de maatschappij dus weer 75 miljoen op. Ja. Ja, die je anders kwijt bent. <laughs> het is ook gewoon ja, allemaal een het is ook, allemaal, Ja, Maar ja, goed, het, is dus, het effect is dus gunstig. Geld, was het, Carlo. Geld. Ja, plat Platt. geld. Plat geld. Over... Heb ik er niet geleerd trouwens. Dat alleen maar over plat geld gaat. Nee, jij ging over de etiketten. Etiketten. Uh, uh, en je hebt er ook dansen geleerd, denk ik. is het. Uh, de uh, Twitteraarster, of Twitteraar J. Morika die komt even terug op het autoshow ja? verhaal. Die zegt van, ja, nee, zo, maar het is toch echt autoshow. Want het komt uit het Grieks, het woord auto. automobile Eh... Uh, ja, Wij hangen de Franse versie ja, aan. L'automobile. De beste twitteraar of twitteraarster. En bovendien, autoshow. Het klinkt gewoon nergens naar. Het, het is lelijk. Dat vinden we ook. Het is een autoshow. Het automobiel. Een ja. Frans buit. Hé, hey, we hadden een tijdje ja. lang iemand op de verlanglijst staan. En eindelijk oh. zei hij ja. Ja, dat zei hij. <laughs> ja. Ja, kijk, je hebt autoliefhebbers. en je hebt mensen die andere bezigheden hebben, zullen we maar zeggen. Ja. Ik heb altijd um, ontzettend veel met auto's gehad. Dat heb ik ook nooit onder stoel of banken gestoken. Ik vind de auto's bijzonder leuk. en daar heb ik nou ook uitbundig van geprofiteerd als premier. Ja, maar ook dat... nooit, nooit een geheim van gemaakt. Nee, ook, nee, nee. Ik nee, ben nee, nee, al vanaf het begin ja. opgebiecht. van jongens, ik moet jullie iets ergs vertellen. <lacht> kijk, hoe, en... hoe, hoe ontpopte zich dat? Al op jonge leeftijd, ja, zoals bij Bas en bij mij. Want uh, we zitten nog steeds een beetje in die sfeer. van die kleine autootjes spelen. Ik denk natuurlijk, als je uh, er zijn 13, 14 bent. Er zijn natuurlijk tal van jongens die het leuk vinden met auto's om te gaan. Uh, ik had dat ook. Uh, ik ging voor naar een autosprint in Westkapel. Ik ben nog heel goed op de kartingbaan. Daar <laughs> ging ik, heen. ik genoot van rallycross in die tijd. Ik vond dat wel, eh, ontzettend mooi. Uh, maar ook helemaal nog. Ik was toen 14 jaar. En um, toen had je de Londen-Mexico-rally. Ja, ja. En toen heb ik een brief geschreven Oké. naar de Engelse Ford-fabriek om ze te feliciteren met de overwinning met een Ford Escort. En ik kreeg als pracht... als, als 14-jarige? Ja, als 14 jarig En toen kreeg ik een prachtige zwart-wit foto terug. Kent u die nog steeds. Ja. Ja. Ah, mooi, ja. hè? He? Ja, en het ja, leuk was, ik kreeg vorig jaar een, een, een cadeautje toen bij, bij Sinterklaas van uh, uh, onze dochter Amelie. Die had een blad gekocht over oude auto's. En wat kom ik daar tegen? Een artikel over Ford. En uitgerekend, die auto kwam daarin naar voren. Met het bekende kenteken FEV1H. Ja. FM, dat wist hij dan ook uit zijn hoofd. Ja. Ongeveer wat een petrolhead was hij. Maar het leuke is, hij heeft die staat is hij ook naar de Milimilia geweest, naar de. Te kijken, We, naar hebben, de het Laten uit... weer Balken, We hebben het over We hebben het over Auberge Jan Balken. De en, auto fan in het. En de auto ja. ja. En uh, dat deed hij doordat hij dan de ministerraad kon dodgen... omdat hij een afspraak met Berlusconi had, ja. zogenaamd, die ook wel wist dat hij eigenlijk naar Brescia wilde naar de Milimilia. En zo werd hij dan even handig uh, uiteindelijk uh, vanuit Den Haag. Toch bij een autoreis neerzit. Ja. Knap gedaan. Slimmer man rijdt nog steeds Porsche. Ja. ja. Onze huidige premier niet. Mm. Gaat geen Petrolhead worden. Nee. Nee nee, nee, nee, nee, die is niet meer te redden. Um, ja, een andere echte Petrolhead-bas. Uh, Hans Hugel. Ja. Kun je nog herinneren? Knak bestuurslid. Oud-ondernemer. Hij heeft bij mij in Blad een keer gestaan met zijn vliegtuig en met een Bentley. Dus mm -hmm. het zit niet echt aan de bedelstof, zou ik maar zeggen. Nee. Uh, en hij was ook nog eens een keer bestuursvoorzitter van uh, Automerk Spijker. Daar had hij het even over. Ik ben daar uh, tien jaar bij betrokken geweest ja. uh, als, als aandeelhouder en uh, op het laatst als uh, president Commissaris. Dus ook van, van Saap. En uh, er gingen een aantal dingen fout, dat is algemeen bekend. Ja. Uh, financiers die zich niet aan de afspraken hielden, waardoor bepaalde middelen uh, gemist werden en die in die productie uh, stopten. Ja, dan zit je op een glijdende, glijdende schaal naar beneden. En uh, uiteindelijk waren de commissaris het niet, uh, niet helemaal eens met de richting die de directie uh, oh. op wilde gaan. En uh, toen hebben we besloten met een aantal commissarissen te zeggen, nou uh, Victor, uh, doe het nou op jouw manier maar. Maar wij doen even niet meer mee. Yeah. Ja, en Victor was natuurlijk Victor Muller. De, de ja. legendarische man die ja, verguist en, uh, en opgehemeld over zijn, zijn reddingspoging van Saap uh, Met zijn merk Spijker. Uh, hij is eigenlijk nooit te gast geweest. Dat is gek. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, maar niet fysiek in de studio. En nou ja, hij, heeft, hij is natuurlijk in ieder geval één keer is hij te gast geweest. Maar dat was in, ik zal maar zeggen, de voorloper van Trolls Auto Show. Ja, ja. En uh, daar heb jij mij nog een keer gewoon keihard genaaid. Ook, een nou, jou, uh -huh. nee, dat, nee, dat moest ja? je niet zo. Heb ik je een loertje gedragen? Ah ja, keurig nou, Dat, dat komt omdat je zelf iets heel doms gezegd had. Ik had gewoon op een maandagochtend een keer gezegd: van ja. als het Victor Muller lukt om samen te leven, dan ja. vreet ik mijn hoed op. En dat die is het enige gegeten. wat ik zei. Ja. En, en, en de, de, de rest is history. Is het ja. nog steeds pijn? Nou ja, <laughs> De tandhuisrekeningen zijn nog steeds gigantisch. Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar toch we hebben we hem ook wel aan de lijn gehad, Victor Müller. Ja. Vlak nadat Spijker van de beurs in Amsterdam werd gehaald, daar wilde hij die toen niet over hebben. Wij gaan het niet over de dealisting hebben. Ik okay. begrijp dat jij dat hebt aangekondigd, maar ik heb heel nadrukkelijk met jouw mensen afgesproken dat we gaan praten over de Venator. Ja. En in het geheel. Niet gaan terugkijken naar die listingen of wat dan ook. Ook niet in Heukum. Klim... Het, het extreme voordeel van het zijn van een niet gebeursgenoteerde ja. onderneming. is dat je niet zo En daarom zijn we daar niet meer over te praten. <laughs> dat is <laughs> wel mooi. Ja, dat is wel. Dat is natuurlijk wel. Dat is een kort gesprek, toch? Dit ja. is een exit uit het beurs-exit gesprek. Ja, dat is een beursexit. Maar, maar het is in ieder geval klaar. Het is dus ja, mooi. Het is weer ja, van, het is van, van Victor Muller. Ja. Tot zover, Spijker. Nou, ja. Tot zover, Spijker. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag dan. <laughs> nou, is het mooi weer op Mallorca? Oh, dat is prachtig. Zullen we daar even over hebben? Ja. De Venator. Het is de laatste tijd verdacht weinig uh, reuring rond dat onderwerp, zou ik maar zeggen. Een Venator? Ja. Het schijnt nog steeds helemaal weer te zijn Mallorca namelijk. Ja, maar dat is ook het enige nieuws wat er uit die hoek komt. Ja, verder niet. Hè? Behalve dan dat ik nog steeds ervan overtuigd ben, Victor Muller wilde het daar toen niet over hebben, dat die auto gewoon een 3,5 liter Toyota motor onder de kap krijgt. Aha. Ja. En hoe weten we dit in de Ja, weet ik niet, maar dat, dat, dat, dat, dat gevoel heb ik. Dat is, een on, dat is on, daar, heb je niet, daar heb je iemand voor die dat ingevlaagd nee, heeft. Nee, maar dat heb ik, al, dat ik heb toen ook al geroepen. Niet, Ik word smorgens niet wakker met een gevoel dat ik denk... Goh, in de volgende range zou zomaar eens een uh, 6 liter ver achter kunnen liggen. Zo nee, maar juist. de gevoelens waar jij mee wakker wordt, Bas... daar durf ik me sowieso geen voorstelling <lacht> van te maken. Maar we hebben toen ook al tegen Victor Muller gezegd... Mm -hmm. van. Daar zou best eens een Japanse motor onder kunnen komen. Hij wilde het daar niet over hebben. Nee. over een beetje flauw. Ik vond het een beetje flauw. Ook zoals hij nu keer ging. Maar goed, het zij zo. Gast, hebben we hadden we ook Ronald Gippard. Ja, weet je dat? leuke man. Ja, aardige die man. Die niets wist van auto's. Maar nee. die ons René van de Grijpen en Johan Derksen van de autowereld noemde. Nou gaan auto's en literair niet altijd goed samen. Maar er zijn wel mooie autoverhalen uit die tijd volgens Gippard.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 Hij heeft leren autorijden in de stoet de van de van vader van de vader van Harry <laughs> dat is een mooi verhaal. Het lijkt me prachtig om dat te zien. Ja. zoiets. Om ja. weg ja, moeten dat Dan moet je zo een beetje, zo beetje schakelen. Ja. Ja. We hadden ook okay. een baas van een, van een, van een, van een, een boterboer, ja. Henk de Vries. Weet je, en daar had ik... Dat was nou een gast waarvan ik... Die zag ik totaal niet zitten. Maar Volgens mij dan de Jorn Lucas, onze legendarische producer... nog over gebeld. en zei, jezus, waar kom je nou toch mee aan? En toen zei hij, nou wacht maar, hij is echt leuk. Ja... Hoe was hij, over de, heet hij het ook alweer De Vries, hè? De Vries. Ja. Heet de Vries. Van, ja, heet De Vries. Van Fatship. Ja. Waarvan ik dacht: er zijn hele dikke boten. Maar <laughs> dat waren het ook. Hele dikke boten. Maar daar had hij ook. Zo verkocht hij er zoveel van. dat hij een hele mooie autocollectie daarvan kon betalen. Ja. Een bootboer maakt sloepen met uh, uh, draadtalingen uh, uh, er langs. Meneer De Vries is het CEO van Fatship. Oh. En die maken dus. Die maken nou, wat, wat kost het instapmodelletje? Het dat modelletje is uh, helaas net verkocht, maar die was 25 miljoen. Juist. En dan ja. kunnen we doorheen zo'n beetje tot. Nou, tot 200. 200 miljoen. Ja, maar het is wel een we autoshow. Maar ja, uh, boterboeren mag je het best nog hoor. Ja? Ja, we komen uit Alstmeer. Dat is een agrarische gemeenschap. Maar, maar jij bent meer, je bent meer boto, hè? Het is, het is zowel boten als auto's, toch? Ja, ja, ja. ja. Dat maar kan de, ik het beste zeggen. de auto's houden me gezond als het met de boten een beetje moeilijk wordt. Oké, okay, maar, maar wat staat er nu voor de deur? Want je bent met een aparte auto Hoe Nu staat uh, mijn lansia Fulvia via zijn gato voor de deur. Uit welk bouwjaar is die? Erik? 1969. 69, welke kleur heeft hij? Hij is wit. Hij is wit? Ja. Dat is hem heel goed. Staat hem goed? Ja. Je ja. hebt een prachtige autocollectie. Hoeveel zijn het er? Voordat we allemaal gaan vertellen wat het is, maar hoeveel zijn het er? Nou, ik zeg meestal dat ik er bijna tien heb. En dat zei Henk de Vries, botenboer. Ja, mooi. En als het nou auto was geweest, had ik dus Boto tegen hem Auto. Dat is niet leuk geweest. Nu was Boto, en het klonk veel. Zie, ja. Hoor je het nou? Ja, nee, precies. Die Twitter heeft zich ook niet meer gemeld. Nee, heb ik gezien. Ik denk ook de aflevering 100, het is de laatste, weet je wat. Stond dan meteen met Twitter ook. Ben je daar ook vanaf, hè? Carlo, <lacht> um, we hebben ook gereden zo met nou van alles. Allemaal auto's, want dat is natuurlijk een beetje hè, wat auto's. Afro Tros wil uitstralen. Auto's. Auto's die betaalbaar zijn voor iedereen. Uh, en daar zitten hele rijke mensen bij, of hele arme, of gewone mensen... zoals jij en ik. Ja. Maar het is toch mooi, jongens? Hè? Vergeef ons nou even, mensen, dat we ook af en toe... met van die onbetaalbare af broden redenen... Af en toe. Af en toe, deden we niet vaak, maar gewoon om te zorgen... dat je ook een beetje kan blijven dromen. Wat wij zelf ook. En ja, dan droomde u gewoon lekker mee. Want naast bijzondere gasten, uh, onder meer dit soort prachtige auto's. Ah. Luisteraar, we hebben, we hebben echt mooie en echt fraaie en snelle auto's gereden. Maar dit is hem wel, hoor. Dit geval heet virage. Virage, zeggen de Engelsen. En ja, de kenners weten het dan al. Dan hebben we het over een Aston Martin. En als dat voorbij komt, dan klinkt dat zo... Ja, achterlijk snel. Werkelijk idioot snel. En toch een gentleman's car. Een gentleman's sports car. Echt iets voor mij eigenlijk. Ja. En betaalbaar ook voor jou. Oh, ja. Ja, zo. Nou, de, die Virage wordt niet meer gemaakt. Maar inmiddels is er wel een nieuwe Vanquish. Ja. Ja, ooit Wankwish genoemd door ja. de, de Britse ah, vriendjes. Um, maar er zijn ook hele snelle sportautos, gewoon uit Nederland, Carlo. Oh, is dat zo? Ja, deze. Wat mij ook mateloos stoort, is dat... Uh, nee, dat, dat was uh, niet... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, dit was helemaal niet een snelle sportauto. Maar dit was een staatssecretaris van Financiën. Nou, sterker nog, dat is hij nog steeds. Frans ja, Wekers, die ja, hebben ook op bezoek. Ja, laat me horen.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 maar ik wil dat veranderen. Ja. ja, en dus zitten alle Kosovaren nu in een hol in het bos, omgeven door stereoapparatuur en sieraden. Ja, hey, er over... staat geen auto buiten. Nee, laat staan een auto. Ja, nee. hey, over auto's gesproken. Ja. Uh, die uh, die, uh, die twitteraar blijft zich melden. Maar dan gaat het weer over. Nee, dat gaat het niet over. over. Nee. Hey, uh, Donkervoort, weet je het nog? Ja. We hebben Joop hebben we denk ik een twee, drie keer gehad in de uitzending. Mm -hmm. En uh, volgens mij zijn we, uh, hebben we een hele warme belangstelling gehad... voor de D8-GTO. Toevallig nu, in deze periode de eerste exemplaren echt worden uitgeleverd. Ja, ik reed er al mee met mooi weer. We zitten erin, achter het stuur. Ik draai de sleutel om, ik zet hem in zijn heen en we gaan rijden. Dat optrekken ga ik u zo laten horen. Want daarna kunt u uw speakers weggooien is het gewoon klaar. Het maakt een onaards oorverdovend geprul. 380 pk. Deze auto is zo woest snel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 Adrenaline scheut van kruin tot tenen, Carlo. Ja, ja, ja. ja, ja oh. het, het moet leuk zijn geweest om jou in en uit die auto te zien klippen. Want het is best een nee, bescheiden nee. automobiel. Nee, nee dat is niet waar. Want jaren geleden, ook in een vorige uh, ja, nee, nee. serieaflevering van dit programma... bij een andere zender, waren we al bij Joop. En heb ik toen gezegd, Joop, bouw nou zo'n auto die om mij heen past. En dat heeft hij gedaan. En dat was de DDRG. Ja, het ziet als een, als een schoen, als een sportschoen om me heen. Hij heeft hem Daar eigenlijk ook het lichaam voor. Hij heeft hem eigenlijk voor jou gebouwd. Eigenlijk wel, ja. Overigens, dat reminds me ja. dat er sinds, nou, ik denk hem 30 seconden geleden, ja. online op uh, tros.nl/slash autoshow een alleraardigst filmpje staat. Facebook? Uh, of uh, en Facebook natuurlijk ook. En, en Twitter. Uh, en Twitter um, mm -hmm. Over twee jaar autoshow. Ja. Twee jaar Tros auto show. Ja, en wat staat daaronder onder mee in? Nou, het is jij. Ik, ik, ik zie jou voorbij komen. Ja, maar ook zien we alle gasten voorbij komen die een Tros auto show koffiemok krijgen. Ja, ja, ja. En die het vaste, nou, Is die er nog in de winkel straks voor de liefhebber? Dat vraag ik me af. Naar nou, de zou zo maar kunnen Gesieerd. dat over dat over dertig jaar als de Avro Tros ja. weer gaat defuseren of zo dat ze denken van hm, wat zijn deze dozen? Moet een koffiebekertje bij. 82. Auto mokken <laughs> met handtekeningen erop. Ja, nee, even. Uh, Donkervoort uh, had een Audi-motor. Ja. Um, we hebben behoorlijk wat Audi's gereden voor de auto, show oh. kan ik me herinneren. Waaronder deze RS4 in ons geval met een heel opvallende kleur. In deze smurfblauwe automobiel zit een 4,2 liter V8. Atmosferisch, dus geen turbo's, gewoon. En daar komt uit 450 pk. En hij maakt ook dan wel een beetje ander geluid. Dit geluid namelijk. Ja, dan äh, rijden we net een tikje taart een tunnel in. Dus schakelen we even terug.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 En er zijn mensen van de oude generatie die moed hebben gedacht. hey, de Stuka is terug <laughs> in de ja, aanval. Maar het geluid, het lijkt ook wel of Jorn dat ergens anders van een of andere circuit heeft geleend. <laughs> nee, wat, ja, dat... Echt? Dit is hem gewoon. Fantastisch, hè? Oh, ja, zo, ja, die... en Cardo, wat hebben we een hoop gepraat over elektrische auto's? Veel hè? te veel. Ja, gaan we dat veel doen? Veel te veel. Nee, skippen de, we. Nee, we, we. We skippen alles over Fiskers ja. en Tesla's en noem ja, maar we op. Alhoewel, ik moet zeggen, we hebben het onderwerp niet geschuwd. Nee, dat dan weer niet. Daar kan niemand ons van blijven. Nee, de laatste tijd waren we wel heel erg groen. Vorige ja, week nog met Maarten we nemen alles terug wat we ooit over elektrisch hebben gezegd. Daar moet u niet aan beginnen. Plug een high bridge, <laughs> laten liggen. Koop een auto met een verbrandingsmotor. En help ons mee aan een... Oh. Warmer klimaat. Oh, oh, oh, oh. En want? Leo de Haas is aan het luisteren. Zien wij ah. hier op Twitter. Smurfblauw hoort bij jou en bij mij. Zegt <laughs> hij tegen Tross Auto Show. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die prachtige smurfblauwe Volvo V70. Waarmee hij de laatste seizoen heeft gereden. Ja, wat een grappig ding. Ja. Uh, maar goed. dit oh, Ja, Over rijden. Want we zijn er bijna mee klaar. Uh, Mercedes-Benz SLS AMG. Prachtig geluid. Weet je nog. De Morgan Three-wheeler. in de stromende ja. regen mee gereden. Met prachtig geluid. Net die RS4. Maar deze nieuwkomer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 Met misschien wel op dit moment het mooiste geluid van de industrie. Ja, Goed, ja mooi eens circuit. Carlo, ziet erop, ja. dit was de honderdste aflevering en dit was ook de Auto Autoshow. En ja, een autoshow, hè? Autoshow. We gaan, en we gaan het er... wordt minder gezellig op de zaterdag. Ja. Zegt ook Alert Kalf op Twitter. Nou, daar hebben we gelijk. Dit is het einde van dit programma. Het ja. komt dus in kleine stukjes terug bij Radio 1 vandaag vanaf 1 januari. En één ding moeten we zeggen: we gaan er vervroegd uit. Uiteraard om plaats te maken voor, zoals we dat altijd graag deden: het schaatsen. Schaten. Tot ziens. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag en nou en of we gaan schaatsen. Vanuit Tirol zijn we rechtstreeks twee dagen aanwezig bij het Olympisch kwalificatie voor Sochi. Het is al heel vaak gezegd, het belangrijkste toernooi van het jaar. Niet van het seizoen natuurlijk, want dat is waar al die schaatsen zich voor proberen te plaatsen. En dat doen ze vandaag op de 500 meter bij de vrouwen. En de mannen doen de 10 kilometer. Ik mag wel zeggen, Sebastian Timmerman, dat is een wereld van uitersten. Dat kun je wel zeggen, ja. In uh, alle opzichten, hè? Ja, bijvoorbeeld vanwege het feit dat op de 10 kilometer de nummers 1, 2 en 3 uh, van vandaag sowieso naar de speler gaan. Uh, daar de 10 kilometer gaan rijden, daar valt geen spel tussen te krijgen. Maar op de 500 meter bij de vrouwen is dat... een heel ander verhaal. Formeel mag Nederland vier startplaatsen inzetten. Vier vrouwen inzetten straks in Sochi. Maar eigenlijk is alleen de winnares van vandaag uh, echt helemaal zeker dat ze de 500 meter gaat uh, rijden. En de andere drie dames, die nummers 2, 3 en 4, die zijn uh, afhankelijk van andere prestaties uh, die al geweest zijn in dit toernooi en die nog gaan komen. 500 meter rijden we altijd twee keer. We zijn bezig met de eerste serie. We hebben vier ritten gehad. En Lotte van Beek staat aan de leiding met een goede tijd. 38, 68. Zo snel was Lotte van Beek in Tijalf nog nooit. Hier aan tafel Jochem Uithaag en Erben Wennemars. Heren, goedemiddag. Jochem, jij bent er allebei de dagen bij. Erben, jij switcht deze week wat van radio naar tv en weer ja. terug. En zelfs in Tijalf van, van Hot naar Her. Wat is jullie voorspelling voor deze 500 meter? Ja, het gaat een hele spannende rit worden tussen, tussen nummer 1 en 2. Ik denk dat het uh, Thijsje Oenema en de Margot Boer, die gaan echt voor de, voor de eerste twee, twee, twee plekken en daarna wordt het een is het allemaal open. Maar ik denk dat Lotte van Beek nu al een goede stap gezet heeft. Ja, die heeft al gereden. 38-68 was het geloof ik. Jochem, die eerste twee, dat staat buiten kijf. En dan gaat het tussen de rest om plaats 3 en 4. Bij Olympische kwalificatie staat niets buiten kijf. Je microfoon doet het niet. We proberen het met een andere. Dat is een even ja, naar deze. Beter beetje um, Bij een olympisch een beetje een niks buiten. Dat sowieso. Maar ik ik dat beetje uh, normaal gesproken als ik ook heb gekeken naar de, uh, eerder de duizend meter van beetje Boer. Is een gewoon prima in vorm dat is voor een 500 meter cruciaal. Thijsje heeft, uh, dit is haar kans. Hier moet ze het doen. Heeft ze afgelopen week ook gewoon laten zien dat ze wel goed rijdt. Maar ik ben vooral ook nieuwsgierig dat ondanks natuurlijk we uh, continu hebben over die prestatiematrix. Een Lotte van Beek met een 38,68 vind ik heel erg hard. Dat zal voor Lotte nou net al een keer een reden kunnen zijn. Dat ze zegt, ik heb me al gekwalificeerd op andere afstanden. Nou, dan pak ik die 500 meter te lekker bij. Ja, want dat is uh, voor de mensen die nog helemaal niks over die matrix hebben gehoord. Dat zou uiteindelijk een hele mooie conclusie voor haar kunnen zijn. Want de mensen die 3 en 4 worden op deze 500 meter. Die hebben eigenlijk niet zoveel kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Spelen. En dus, als Lotte van Beek nu bij de beste vier zit, vul maar in. Dan gaat Lotte een ja. 500-meter plek in. Ja, ja. Ten koste van iemand die misschien wel derde wordt, maar individueel ja. zich hier niet, niet kan plaatsen. Lotte van Beek de snelste nog steeds, Sebas? 38-68, inderdaad. Als we nu uh, Anis Das in de baan hebben die een missetje maakte na de start, dat kost tijd voor de individualist. Anis Das heeft geen commerciële ploeg, groot of klein, waarvoor zij rijdt. 27 jaar uit Drenthe, uit Assen, rijdt tegen Bo van der Werf, een jonge Groningse, 21 jaar jong, uit het Ice Skate Development Team, zoals het zo mooi heet. Zij aan zij op weg naar de finishlijn. En dan denk ik dat Anis Das toch net gaat winnen. Ja, maar geen 38-er. 09 Het is verklaarbaar. Die er na de start. En uh, Desley Hill, haar coach, die we ook kennen van het inlineskaten. En die we ook kennen van Michelle Mulder. Want Desley Hill begeleidt Michelle Mulder ook bij dat inlineskaten. En gisteren gaf ze ook nog tips mee aan Michelle Mulder. Die dus tot 34-31 kwam die geweldige tijd op de 500 meter. Uh, uh, die uh, dame keek toe... Naar haar pupil Anisdas en ziet dat het niet goed is. Das nu voorlopig op de vijfde plaats. Lotte van Beek nog altijd aan de leiding. En Floor van der Brand in een persoonlijk record trouwens op de tweede plaats. 38-95. Als we naar Thijsje Oenema gaan in de zevende rit tegen haar ploeggenoten. Marjon Kuipers. Thijsje Oenema die haar Nederlandse titel kwijtraakte aan Margot Boer. Maar ja, ze had een verklaring. Hè? Eind oktober dat plekje op de arm wat eerder. In september-oktober was ontdekt en kwaadaardig bleek te zijn. En natuurlijk doet dat heel veel met je. Sindsdien is Thijsje Oenema alleen maar weer beter geworden. Vrij van zorgen over haar lichaam. Is ze sneller en sneller gaan schaatsen in dit seizoen. Ook in de wereldbekerwedstrijden. En nu moet zij gewoon dat eerste ticket in de wacht gaan slepen. Die eerste plaats over de 2.500 meters 10.47. De snelste opening. Een klein beetje onbalans bij Thijs Joenema aan de linkerkant van haar lichaam. Zeg maar in de eerste buitenbocht. Maar ze zit uh, Marjon Kuipers al wel fel uh, op de huid. En dan gaat Thijs Joenema naar binnen toe. En heeft Marjon Kuipers uh, de buitenbocht. Hier gaat Thijs Joenema het verschil maken. Zij moet dus nu in de de eerste serie een tijd neerzetten die zo scherp is dat de concurrentie zich nog op stuk gaat bijten. En Thijs Junema doet dat met een 38-36 en daarmee is Thijs Junema in ieder geval sneller dan bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Maar ze is ook al wel eens sneller geweest in Tioff. Dus wat dat betreft zal ze toch nog eventjes, en ze is inderdaad ook ontevreden Schud nee, zal ze toch nog eventjes moeten gaan kijken wat dadelijk Margot Boer gaat doen. Haar andere ploegenoten, de ene ploeggenote, Marneon Kuipers werd dus ruim verslagen nu, kwam 38-92 staat ermee op de derde plaats. Achter Oenema en Van Beek. Maar die andere ploeggenoten komt nog dadelijk. Margot Boer. Net zoals we nu... Laurine van Riesen gaat zien tegen Marit Leenstra. Leenstra is eigenlijk al vrij van zorgen, net als Lotte van Beek. Leenstra heeft al een plek binnen op de duizend meter, net als Lotte van Beek. Daar werden die dames eerste en tweede. Dus als Leenstra goede 500 meter krijgt, rijdt, kan ze zomaar die 500 meter cadeau krijgen in Sochi. Wie weet, voor Laurine van Riesen is het een heel ander verhaal. Zij kwam er niet bij op de duizend meter, terwijl ze vier jaar geleden in Vancouver brons won op die afstand. Uh, gaat ze die afstand niet rijden in Sochi en is dit dus een van de laatste kansen voor Laurine van Riesen wil ze nog naar Rusland kunnen. Van Riesen, de nummer 2 van de enke afstanden opent sneller dan Thijs Joenemadé. 10-31 komt het er dan nu wel een keertje uit vandaag... bij Laurine Van Riesen, die weet dat ze hard kan schaatsen... dat ze de techniek over moet zien te brengen op het ijs... maar vaak toch op de momenten dat het er echt om gaat... dat niet weet te kunnen. Ze heeft een ruime voorsprong op Leenstra als ze de buitenbocht ingaat... maar Leenstra is natuurlijk de vrouw van de volle rondjes... als je het bekijkt ten opzichte van elkaar. Maar toch gaat Laurine Van Riesen deze rit ruim winnen van Marit Leenstra. En komt hij dan de snelste tijd aan? Ja, ze is sneller dan Thijs Joenema. 38, 32. Ze is dus 400 400ste van een seconde sneller dan Oenema. Met 38, 82 zet Leenstra de vierde tijd neer. 38, 32. Dat, uh, daarmee deelt dus Van Rissen een tikje uit aan Thijs Joenema. En is het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend... dat Oenema hier uh, dadelijk met de winst aan de haal gaat... op deze 500 meter. En voor Oenema geldt dus ook gewoon... dat ze zich uh, erbij moet zien te rijden... Op deze afstand wil ze naar sortie mogen. Nogmaals gezegd, de winnares straks na de tweede omloop is echt zeker van deelname. Ja, de nummers 2, 3 en 4 moeten gewoon hopen dat er veel dubbelingen gaan zijn. Veel vrouwen gaan zijn die zich voor meer dan één afstand kwalificeren. Margot Boer nu in de laatste rit tegen Anette Gerritsen. Die zich ook uh, nog niet heeft gekwalificeerd. Gerritsen na die moeizame periode in haar carrière met de ziekte van vijver. Was een lange tijd uit. Is ook bezig met het vechten voor haar laatste kans. Wil ze nog opnieuw naar de Olymp de Spelen kunnen. 10.63 voor Gerritsen. Margot Boer over de eerste 100 meter ietsje sneller in 10.57. Boer die vierde werd op de 1000 meter en dus ook allerzins allerminst zeker is dat ze straks de koffer mag gaan pakken en naar sortie toe mag. Gaat nu naar Annette Gerritsen toe en heeft Annette Gerritsen te pakken halverwege de binnenbocht. Veel meer snelheid duidelijk te zien bij Margot Boer die onderdoor raast bij Annette Gerritsen die stilvalt. Nee, dit gaat hem niet worden van Gerritsen. Die kunnen we dadelijk al wel afschrijven denk ik. En Boer wint gewoon de eerste omloop in een uitstekend de tijd zeg. 37, 64. Maar ste van een seconde. Boven het baanrecord van Jenny Wolf. Prima rondje gereden door Margot Boer. 27 seconden precies. Brengt haar tot 37, 64. En daarmee heeft zij een flinke ontlading. Want ze zet een grote stap nu richting Sochi. En dat kunnen we niet zeggen van de vrouwen achter haar. Van Laurine van Riesen, Thijsje Oenema en Annette Gerritsen. De nummers 2, 3 en 4. Voor hen is Sochi misschien wel ver weg nog steeds. Maar Margot Boer slaat een slag op de eerste omloop 500 meter. en slaat een gat van 68 honderdste van een seconde naar Laurine van Riesse toe. Oenema slechts derde. Ja, die 38, 36 was niet goed genoeg. Uh, Gerrit dus op de vierde plaats naar de eerste omloop. De dames hebben nu lang pauze. Tot ongeveer 20 minuten over vijf als ze gaan beginnen aan de tweede serie van de 500 meter. De serie waarin het beslist gaat worden. Maar de volle ronde van Boer, daar pakt dus zij 27 rond. Van Beek 27-7, 27,7. 27-8. Daarin zat het verschil op de eerste serie 500 meter die gewonnen wordt door Margot Boer in 37,64. Zo snel was zij nog nooit in Tiof En dus ze zat dus dik uh, in de buurt van het baanrecord van, van Jenny Wolf. Dat blijft net overeind. Maar Boer legt de lat heel hoog. Ja. Ja, gisteren hadden we al die fantastische 34,31 van Michel Mulder. Deze tijd mag er ook zijn, hè? Ja, deze tijd mag Allee, er zeker zijn. Ja. Nou, ik vond het echt een fantastische rit. Als je kijkt naar de rit van Mago Boeren, want daar hebben we het over... 10-57, dat is een goede opening voor haar. Uh, maar dan denk je niet van. Daar, daar, daar kan een ware core uitkomen. Want dan moet je naar uh, Sangwali en Jenny Wolf. te komen 10-1, 10-2. Maar dan komt die kruising. En dan komt ze de, die laatste binnenbocht. Die laatste binnenbocht was echt fenomenaal. Je dacht van, ze snijdt hem niet helemaal goed aan. Maar ze kon hem aan de blokken houden. En dan kun je aan het einde van de bocht. Gaat ze hem echt doorversnellen. Dan zie je echt dat al die druk. Die kan ze heel goed omzetten in snelheid. niks, Niks dat ze de bocht uitwaait. Alles is kracht. Alles is binnen de hoeken. En dan komt ze met zo'n snelheid die laatste recht, recht eind op, ja, dan kom je ook een fantastische eindtijd. Want het zit echt alleen maar in dat rondje. En dan kom je tot 37, 65. Ja, dat is fantastisch. Als je haar duizend meter zag, Jochem, ja, had je dan dit verwacht? Ja, in zoverre dat de rondjes ja? gewoon snel genoeg zijn. Um, en wat ik zie, als je kijkt, Erwin omschrijft het fantastisch. Uh, er zit een beetje Jeremy Watterspoon-achtige uh, looks, heeft het voor mij. Het ziet er, gewoon als je puur naar dat ijsbaan kijkt, ziet het er niet heel snel uit. beetje maar, slungelig, bedoel je dat? Nou, het, is, het, het ziet er wat trager uit, maar het is ja? zo ontzettend raak. En daar winst op. Ik bedoel een rondje van 27-0 met een relatief trage opening. En Lorien Vergiezen opent 10-31. Dat is gewoon echt hard. Maar dan zie je echt heel hard werken, met armen alle kanten op. En vervolgens rijdt ze dus ja. gewoon bijna 17 de harder. Even voordat we alle dames helemaal uh, gaan bespreken. Uh, voor de mensen die net inhaken bij dit toernooi. Of die denken, waar gaat het precies vandaag om? Want het gaat eigenlijk elke dag wel een beetje ergens anders om. Hè? Omdat we die prestatiematrix ja. hebben. Um. Waar praten we over als het gaat over de 500 meter vrouwen? Hebben, zonder uh, uh, uh, al te wiskundig nou, te worden, wat is het belang van wat we hier net hebben gezien? Het belang is eigenlijk dat de nummer 1 is eigenlijk alleen maar zeker van, van de Olympische Spelen. De, de 500 meter bij de dames is slecht gerenkt in de matrix. Dus dat betekent eigenlijk dat ze heel laag staan... Dus dat je weinig kans hebt met een tweede, derde of vierde plek om je dan rechtstreeks te plaatsen voor, voor, voor, voor de spelen. En wat je er vandaag eigenlijk ziet, Margot Boer zet dus een goede, een goede stap op weg naar de, naar de spelen. Als ze zometeen hetzelfde doet, dan plaatst ze zich nu voor de 500 meter, maar ook tegelijkertijd voor de 1000 meter. Want ze is toch, toch al op de spelen, dus zij pakt ja. met deze race pakt ze twee startbewijzen op. En dan is de nummer twee, die maakt nog wel een kansje, dat gaat dan tussen Laurine van Riesen en Thijsje Oenema, die zullen echt strijden om die tweede plek. Maar wat eigenlijk interessanter is, dat zijn die meiden erachter... die al een afstand hebben. Dus een Marit Leenstra en een Lotte van Beek... die gaan toch al naar de spelen. Daar hebben we het zo verder over. We gaan even naar het middenterrein. Steven Dalenboud, jij hebt een nu wel gelukkige coach bij je, denk ik. Ja, een nu wel gelukkige Gianni Rommel. Ja, Gianni, in de studio wordt ook al gezegd... het ziet er niet zo heel snel uit hè, bij Margot Boer... maar dit was wel heel snel. Nou, dat is ook wel een van de, van de dingen die we, waar we dit jaar een beetje bezig zijn geweest. Wat zij natuurlijk heel vaak keek... Naar snelle mensen, naar snelle sprinters. Alleen zij is lang en ze moeten reach gebruiken. En vaak kwam gewoon heel gauw van: ja, ik wil snel, ik wil een snel gevoel. Ik zeg ja, maar je moet je, je reach gebruiken. Je moet... En, en wat we, is dat? Daar hebben Marjan en ik constant op aangedrongen: van, hey, gebruik je reach, gebruik je lange benen, gebruik je, je klappen. Nou ja, als je die kant... raken klappen. Ja, als je die raken klappen op de kruising ziet, ja dan raken ze ze. En, en ja, dat er dan even 7, 6 uitkomen. Bijna baan gekocht, 400. Ik wist niet eens wat het was. Ik keek even een velletje. Wow, bijna gehaald. Ja. Dus ja, dat is uh, gaaf. Ja. Uh, ze, ze, ze presteerde al constant in de wereldbekers hè, dit seizoen, maar nooit echt bij de absolute top. Is het dan dit het verschil dat, ze, dat, je, dat zij geluisterd heeft naar die aanwijzingen die je net beschrijft? Ja, soms uh, is het ook een, een proces. Ik zeg wel eens dat het, uh, het muntje moet gaan vallen. En uh, soms duurt het wat langer en soms duurt het wat korter. Uh, we zien ook op de Duizend, daar had ze nog wat moeite, daar, daar zocht ze wat. Terwijl die afstand er ook heel erg goed ligt. Dat je denkt van ja goed, soms dan, dan heb je dat. Dat is een proces waar je in zit in topsport. En uh, ja, nu viel hij. Nu op, met een ruime voorsprong op naar die tweede 500 meter. De zaak van, van rustig blijven. Wat ga je tegen haar zeggen? Gewoon nog zo'n rit rijden. Gewoon denken bij jezelf heen. Krijg je nog een goede rit. Want straks ook bij de spelen heb je gewoon twee ritten nodig. Twee ritten om de om, om, om, om medailles te winnen. Zo simpel is het. Dus je moet je concentreren dat je, dat je gewoon twee goede ritten rijdt. Januil Dommel, dankjewel. En het woord proces is gevallen. Het proces van Margot Boer is voorlopig een fantastisch proces, want in de Wereldbeek is nog niet op het podium gestaan en nu doet ze het als het moet. Nou, wat je bij Margot ziet is dat ze afgelopen jaren altijd een beetje, eigenlijk de meest stabiele factor is van de dameschaats op de korte afstanden. Uh, maar elke vierde, vijfde, een keer sporadisch een podiumplekje, maar op het moment dat het omdraait, om draait, kan ze gewoon wel hard rijden. En dat laat ze nu wel zien. Dus in dat opzicht, als ik ook kijk naar de Spelen... Ja, ze weten hoe ze met die spanning om moet gaan. Als zij gewoon doorgroeit, dan kan ze in één keer laten zien dat ze tot de wereldtop rijdt en vergeet niet hè de 37,64 hier net iets boven het barenkorf... van Jenny Wolf. Jenny Wolf heeft ja, We de moeten de ons vasthouden. Het is echt, het is echt hard. Het is ja, echt om te kijken waar, waar deze tijd internationaal staat, moeten we ons vasthouden. aan andere ja. tijden die hier gereden zijn, want we zullen nooit hebben geweten wat Wolf en met name Lee hier ja. hebben gedaan. Ja, nou, ik kan je wel vertellen dat Lee wel harder gereden had, ja, ja. Uh, want <laughs> uh, Lee daar, die, iedere baan waar zij dit jaar komt, gaat ze gewoon een halve seconde van het barenkorf afrijden, en of dat nou een Calgary of Salt Lake City is, dat maakt allemaal niks uit. Dus dat zal hier ook wel sneller gereden worden. Um, maar goed, het zegt wel iets over Magaboe. Wat Jochem zegt, het is heel erg constant. Uh, dat is hartstikke mooi voor haar. Maar ik hoop nog wel. Ik vind dit wel een, dit is een hele goede rit. Maar dit, dit kan ze ook. Hè. Dit, is niet een, dit is niet die uitschieter die ze nog nodig heeft op de spelen. Op de spelen moet het nog harder. Ja. Om soms echt op het podium te kunnen, te kunnen komen. En vraag je dan niet te veel van haar? Want nou ja, Johnny ja. Rommel zei net ook al: Ik wist niet eens wat het barrecourt was. Zo snel vond hij dit voor Boer al. Ja, ja, ja. maar dat, ik snap wel wat Gianni wat, wat zegt hè, over die reach. Dat ze, ze heeft lange benen. Dat betekent als ze daarmee goed kan omgaan, dan heeft ze een hele lange afzet. En dan kan ze er heel veel kracht in kwijt. En als ze dan gaat kijken naar sprinters die veel fel zijn. En dan wordt het al heel snel slungelig. Dan wordt het al heel snel uh, een beetje ongecontroleerd. En ze moet vanuit haar eigen kracht die, die, die kracht in die slag geven. En dan moet je echt, wat Jochem zei het eigenlijk goed hoor, over Jeremy Waterspoon. Ja, die, dat zag er ook helemaal niet snel uit. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Jeremy Waterspoon 34-0-3 reed. Ja. Dat, dat iedereen dacht van, hé, hey, hè? Huh? En dat, huh? dat iedereen nog een keertje naar, naar het, naar het scorebord keek van, hé, hey, hè? Huh? Oh, huh? huh? huh? Echt een wereldrecord, Ja. Zo, zo zag het er helemaal niet uit. Maar dat, daar moet Margot Boer het, het ook van hebben. Dus ik denk dat Margot Boer... met name heel veel filmpjes van Jeremy Waterspoor moet gaan bekijken. Maar begrijp ik nou aan jou dat Margot Boer zelf... ook nog lang niet weet wat ze allemaal kan? Kan dat nog heel veel sneller? Nou, ze moet ook nog heel, nog heel veel sneller. En ze heeft wel een moeilijkere... Uh, ja, ik denk dat zij wel de enige is die nu die ook cool is. Die ook wel uh, echt daarin de stap maakt. Kijk, Met Thijsje Oenema... Laten we wat we dit jaar aan hebben, want uh, Margot Boer staat bij de microfoon. Steven. Ja, Margot, ik zag jou over de finish komen... Wat zei je? Vet? Ja, vet ja. Ja, dat zei ik inderdaad. Het oh, voelde zo lekker. Die hele race en de kruisen en die bocht, joh. ik schoot vooruit en ah, dan kan je hem gewoon volle bak nog doorversnellen, laatste stuk. En dan zie je 7-0 en 376. Oh, dat is gewoon prachtig. 400ste van het baanrecord. Ja, wie had dat gedacht? Die stond al vrij scherp. Die stond scherp en ook door namen waar ik normaal niet bij in de buurt kwam. Dus, uh... Jenny Wolf. Jenny Wolf, ja. Nou ja, ik uh, reed gewoon een goede race vandaag. En uh, ja, dat ik zo dichtbij zat, ik niet gedacht. Dus, Je ja, opening kan nog net ietsje scherper. Dus... Nou, Dan gaan we straks daarvoor. Ja. Je rijdt dit jaar al constant in de wereldbekers, hè? maar net niet bij de bij die absolute wereldtop. Uh, wat is dan het verschil uh, met die races die je dit jaar eerder gereden hebt en, en deze race? Nou, Ik moest eerst wel op mijn oude niveau komen en genoeg vertrouwen krijgen. En ik reed, reed eigenlijk alles mee op mijn basis en het was nooit even extra dat ik ergens toch aan kon zetten. Of... En dat was deze race gewoon wel, ik dacht alles of niks, want ik moet gewoon hier die eerste plek pakken. Want ik wil gewoon naar de spelen. En dan heb ik het zeg maar zelf in handen, heb ik het zelf gedaan. En dan ben ik niet afhankelijk van anderen. En ja, dat dreef mij nu om gewoon echt alles te doen. En in de trainer kan ik het ook. Dus ik wil dat gewoon in de wedstrijd ook een keer doen. Ja, Coach Jannie Rommer zei zojuist ook: We hebben er ook heel erg op gelet dat ze haar reach goed doet. Uh, harder raken, klappen maken. Is dat ook iets wat, wat, wat je ja, nu goed hebt uitgevoerd voor jouw gevoel? Ja, ja, ik moet altijd mezelf heel langzaam voelen, en dan ga ik heel hard. Dus dat is inderdaad die rust pakken, maar wel vol afzetten. En vaak wilde ik, als ik mijn ritme ging volgen ging ik te kort of te slow, zeg maar. En het was nooit de combi. Dus ik kon het beide, maar het moest er even samenvallen. 7200 72 op naar de volgende de tweede 500 meter. Dankjewel, Margot Boer. Die zelf ook al zei dat haar opening nog wel wat beter kon. En dan zit een baanrecord er dus in. Hoe knap is dat dan? Want hoe scherp en hoe goed is dat baanrecord? Ja, ik wil er dan wel even iets over zeggen. Want uh, dit baanrecord, ik heb even gekeken net. Dit baanrecord staat gewoon niet scherp. Als we het even vergelijken met de mannen. Het wereldrecord bij de mannen is 34-0. En gisteren reed Michel Mulder 34-31. Ja. 29 honderdste boven het wereldrecord. Maar is dat heel eerlijk? Want het was... Een veel groter verschil, nou, dat, he. Het maar, was 16. Dus, ja, 16. Verschil. Maar nu de dames. Ja. Het wereldrecord bij de dames is 36,36. 36. En wat Margot Boer nu, nu rijdt is 37,64. Dat is 1,29 honderdste sneller. Dat is dus een seconde meer dan uh, de, wat het verschil is, is ja. wat, wat er gisteren bij de heren was. En daar ja. moet je toch naar kijken. Als je, uh, Eigenlijk had je, dat Lee hier even een keer moeten rijden dit seizoen. Dan, dan had je het ik, beter gedaan. Ik denk dat, dat het Lee, als hij hier nou zou rijden, in topvorm, zoals ze was in Calgary in en Lake, had zo, zo. ze hier ook een 36 gereden. Ja. Uh, Margot Boer, uh, die. Uh, ja, die, nou ja dat, je mag niks meer zeker weten tijdens dit OKT. Maar het lijkt erop dat die zich gaat plaatsen. Stel dat die eerste wordt. Dan gaat het om de best of the rest. En dan nog even terug naar die Matrix. Hoeveel kans heeft de nummer 2 om de Olympische Spelen te halen? Nou, de nummer 2 heeft wel degelijk kans. Uh, dat betekent eigenlijk waar, waar de nummer 2 op moet hopen. Is dat een Irene of een Lotte of een Antoinette van een hele goede 1500 meter rijden. Zodat er in de, de, de nummer 4. Eigenlijk dat uh, het plaatje in de matrix pakt. En ja. dat betekent dat iedereen wust, staat er nog tussen. Maar dan komt de nummer twee schuif vanzelf in. Waar het om gaat, is dat maar tien verschillende vrouwen ja. naar Sortie mogen. Ja. En als iedereen Wust bijvoorbeeld drie of vier tickets pakt. Dan neemt zij een heleboel plekken in. En dan ja. kan de nummer 2 van de 500 meter ja. waarschijnlijk ook mee. Exact, ja. De, maar we hebben dus uh, uh, 18 stapplekken. 10 dames die mogen rijden. Ja. En even aan te geven waar de 500 meter dame staat. Die staat dus op de 15e plek, de tweede plek van de 500 meter. De 17e en de 18e plek. Dus de 500 meter dame is echt nou, het laagste van het laagste geklasseerd. Gekla, gekla, gekla, dus. Maar dan als... moeten we even erbij zeggen. Als je dus ook gaat kijken naar de uitslagen van het laatste anderhalf, twee jaar... heb je ook gezien dat de Nederlandse dames op de 500 meter gewoon niet goed doen. En ja. daarom staan ze zo, ja. zo laag. En die matrix is berekend op de resultaten van de afgelopen ja. twee seizoenen. En dan is het eigenlijk volkomen terecht dat de nummers 3 en 4 van de 500 meter... want dat kun je eigenlijk wel zeggen als je de namen invult die tot dusver bekend zijn. ...geen kans maken om op basis van die klassering nee. naar medailles, te gaan. Medailles te kunnen nee, winnen, ja. want dat moet je erbij zeggen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we die plekken niet gaan, niet gaan opvullen. Hè. We gaan die plekken dus wel opvullen. Ja. Ja. En daarom is het heel leuk om eigenlijk te kijken van wie zijn de 5, 6, 7, 8 geworden. Want dat zijn meiden die dus wel op andere afstanden rijden. En dat zijn dus, daarom rijdt ook Marit Leenstra. Marit Leenstra heeft niet de illusie dat ze hier bij de top 4 gaat rijden. Maar die weet, er gaan mensen uitvallen. Dus... En dan schuif ik op en dan, dan, dan krijg ik een kans. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Lotte van Beek. Ja. Die met 36, 68 gewoon een prachtige rit rijdt. En ik denk, ja, die gaat toch wel rijden op de, op de 1500 meter en op de 1000 meter. Dus die kan dan een extra trainingswedstrijdje rijden. Ja. En dat is niet raar. Hè? Dat is ook eerder gebeurd. Als ik kijk naar de Olympische Spelen van 1998, waar ik zelf aan mee, mee, mee, mee mag doen. Daar reed Postma die had niet eens een kwalificatie nooit gereden. Die, die, wij vulden die, die afstanden niet, niet, niet, niet op. En voor hen was het lekker om een trainingswedstrijdje te rijden. Dus hij, hij mocht de 500 meter rijden. Rintje Ritsma heeft in 1992 ook een 500 meter gereden. Ja. Ook omdat Dat waren de... wel wat andere tijden. Waren... Toen, was, toen waren er veel minder schaatsers die zich specialiseerden op afstanden. Ja, dat klopt. Maar, dit is nu ook wel, uh, uh, maar het, het geeft wel aan Kijk, het niveau bij de schaats van 500 meter is de laatste jaren gewoon niet goed geweest. Daarom staan ze laag in die matrix. Daarom zeg ik ook, ja, 37.6. het is een fantastische tijd. Maar het is, het is, geen, het is nog geen Sangwali. Nee. Dus we moeten hier niet te, te euforisch worden omdat we denken dat we hier alleen maar een nationaal kampioenschap hebben. Het, hij staat niet voor niks zo laag. Ja. Even een voorschot nemen dan op die, uh, het invullen van die plekjes. Gaan Lotte van Beek en Marit Leenstra de 500 meter rijden in Sochi? Dat denk ik wel. Dat zou namelijk een hele mooie... Kijk, je bent daar toch twee weken op, op de Olympische Spelen. En iedereen zegt van ja, een zwaar programma. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Je zit daar twee ja. weken lang. Je mag daar niks doen. Je bent heel blij dat je daar gewoon een trainingswedstrijdje mag rijden. Dus, en voor hen is dat gewoon een trainingswedstrijdje. En dan mag je op de Olympische Spelen dan mag je alvast, je mag alvast het, het stadion in. Je voelt de Olympische Spelen al. Je voelt alles al. Dat is een hele mooie opwachting. ...voor die 1000 en die 1500 meter. Dus het is een heel, heel belangrijk dat dat soort meiden die wedstrijden gaan rijden. En dan even terug wel naar de dames die zich hopen rechtstreeks te kwalificeren... ...via deze 500 meter. Oftewel, wie wordt er tweede achter Boer? Of als Boer nog wat overkomt, wie wint er dan? Misschien uh, enigszins gelukkig. Van Riesen is hier de nummer 2, Jochem. Ja, Jij zei het al in het begin van de uitzending. Niks is zeker, want wij gingen alweer uit van Oenema en Boer. Ja, ik had Laurien verbaasd met positief. Met name die eerste 100 meter die gewoon echt hard is. 10,31. Ja. Um, maar ik, als ik nu moet gokken, dan zeg ik dat Thijsje... het wat meer stabielere uh, 500 meter rijdt, Dus als Thijsje in de tweede heat uh, te voorbij gaat komen... dan zou Thijsje voor mij de tweede plek gaan innemen na Margot. Ja, en dan, is, en dan is het verhaal wat we net vertelden over die Matrix een heel zuur verhaal voor Van Riesen. Dan is een heel, Ja, inderdaad, dat is het een heel zuur verhaal voor uh, Van Riesen. Want die heeft zich dan een, niet geplaatst op een andere afstand nee, ja. en die mag dan dus waarschijnlijk uiteindelijk niet. Nee. Ja. Die kans is heel groot. Dat zijn de conclusies van de eerste 500 meter. We gaan straks naar de 10 kilometer. En natuurlijk gaan we ook nog praten over het gesprek van de dag na de dag van gisteren. Het zijn er eigenlijk twee: ja die 300ste, waarmee Yvonne Nauta net niet bij de top 3 eindigt. op de 3 kilometer. En die fantastische tijd van Michel Mulder. We doen dat allemaal na de muziek: Zaatsen op radio 1. NOS langs de lijn.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 Laila van de Plain White Tees. Die 37-64 van Margot Boer zorgde voor een prachtig moment zojuist in T-Off. De grote verbazing bij alles en iedereen. En bij uh, Margot Boer niet in de minste plaats. Gisteren had dat een soort van de overtreffende trap. Toen iedereen hier de 34-31 van Michel Mulder op het scorebord zag verschijnen. Steven Dalebout sprak Michel Mulder aan het begin van deze middag op The day after. Ja, heb je geslapen? <laughs> nee, ik, uh, dat is uh, een grote plafondsessie uh, vannacht. Ik had uh, behoorlijk wat uh, Red Bull blikjes achterover uh, <laughs> gehaald. En uh, dat merkte ik wel vannacht. Waarom dan? Waarom Red Bull blikjes? Ja, een beetje scherp aan de start staan, een beetje cafeïne. Oh, voor de wedstrijd? Ja. ja, voor de wedstrijd. Nee, niet na de wedstrijd. Nee, Ik had er wel genoeg van gehad. Maar uh, ja, nee, was, het uh, was niet slapen van alle indrukken, van, uh, van ongeloof nog. En, uh, en natuurlijk van, uh, ja, van die cafeïne die in mijn lichaam zat. Dus het was uh, staren naar het plafond. Oh, het zag er mooi uit hoor, in het hotel. Ja, dan denk je aan die race, die 34-31, dan rij je waarschijnlijk in je gedachten nog een keer? Nee, ik heb niet nog een keer gereden. Wel, uh, wel nog bekeken, een paar keer, Want ik toen niet kon slapen. Ik denk, nou, lijkt ik dat maar een beetje gaan nagenieten. Maar ik denk dat ik deze race uh, niet heel vaak terug doe, nog een keer overdoe in gedachten. Want uh, ja, als, ik, als ik me ook terugkijk, dit was echt een hele goeie. Uh, ja, elke keer als ik er weer naar keek was ik gewoon uh, trots dat, uh, dat het op dat moment uh, lukte. Ja. Nou, Daar zou je misschien juist over moeten doen, om ervan te genieten. Ja, oh ja nee, het genieten dat doe ik zeker over. Maar de race op zich uh, rij ik niet nog een keer in gedachten. Dat doe ik wel vaak als ik dan een missie maak. Oh, wat nou als, hè, toen we op twee keer afstanden met die ja. twee benen naast, naast elkaar in de bocht. Wat nou als, dat, dan doe je hem nog een paar keer over. Maar nu was het inderdaad echt vooral nagenieten en, uh, ja, en terugdenken aan, uh, aan dat mooie moment. Ja. En dan die race, die tijd, die fenomenale tijd rijden in T half. Um, Oké, okay, de omstandigheden zijn goed qua luchtdruk en zo. Maar Ga je dan ook wel eens denken, ja, wat als ik zo'n race op een hooglandbaan had gereden? Ja, dat heb ik zeker gedacht. Um, hij, hij kwam voor mijn gevoel wel in de buurt met de race in Salt Lake. Alleen, ja, waarschijnlijk was ik nu ook net even wat beter in vorm en komen ze nog harder aan. En ik hoorde net ook snelheden die ik tijdens de rit haalde. Dat, dat, dat, dat heb ik nog nooit gehaald. Ik ging al 60 in de eerste bocht, begreep ik. Ja, dat, dat zijn dingen, en, maar het is zo moeilijk om te vergelijken. Omdat als je naar Hoogland gaat, gaat het ook weer een kilometer per uur harder als je richting de 33 wil. Want ja, dat wordt dan gezegd van, ja, misschien had je wel een 33er gereden. Ja, misschien had ik dat gedaan. Maar als je een kilometer per uur harder gaat, betekent dat ook weer een andere manier van de bocht rijden. En dat, en dat lijkt heel weinig een kilometer per uur, maar wij voelen dat wel als, uh, als schaatsers. En ik vond het nu wonderboven wonder, dat ik, want ik ging nu ook een kilometer per uur harder dan ooit iemand hier gereden heeft. En dat, dat ik hem nu kon houden, dat, dat was uh, ja, voor mezelf ook een, een, een, erg verras, een hele grote verrassing. Maar of het een race was, ja ik weet het niet. In ieder geval een Dan ga je met, een, met de knaller van een tijd, de knaller van een race naar de Spelen. Samen met je broer Ronald Mulder. Je ouders waren hier ook in, in, de, in de hal. Hè? Er zijn ook beelden van gemaakt. Ja. Terwijl zij naar, jou, naar jullie racers kijken. Ja, ik heb hem gezien. Ja, dat was, uh, was mooi. En, voor hun is het ook gaaf. Hè? Ik, ben, uh, ik ben mee naar Vancouver om te kijken. Toen reed Ronald alleen. En dan is er voor hun ook aan de ene kant heel erg veel blijdschap. Maar ook teleurstelling voor mij. Omdat ik me toen niet plaatsen. Al was dat toen ook totaal niet een, uh, een optie voor mij om me te plaatsen. Ik zat er veel te ver vanaf hoor. Daar niet van. Maar en Ronald was vorig jaar in Salt Lake om te kijken hoe ik wereldkampioen werd. En nu... Nu waren we er dus samen en, uh, en hebben we dit jaar al samen bewezen dat we met de beste van de wereld mee kunnen. En, uh, en nu gaan we samen naar de Spelen. Dat is voor familie en voor ouders dan in het bijzonder het ideale scenario. Dus uh, blijdschap voor beide. Heb je van afgelopen nacht niet geslapen? Kun je dat nog ergens inhalen op weg naar die duizend? Ja, ik heb vanochtend nog wel even anderhalf uur extra meegepakt na het ontbijt nog. En uh, ah, veel slaap heb ik niet meer nodig. Dat, uh, dat heb ik gedaan in de afgelopen weken. En daardoor stond ik nu ook fit aan de start. En dat, uh, die zijn belangrijker dan die laatste nachten. Daar maak ik me niet zo druk om. Ik ga gewoon morgen weer aan de start staan. Ik, uh, ik sta er iets losser in omdat ik nu geplaatst ben. Maar ik wil heel graag ook die duizend meter uit te spelen. Omdat ik ook dit jaar heel goed erin ga op de duizend meter. En, uh, dus ik moet wel even kop te bijhouden. En uh, ik ga het morgen gewoon weer proberen. En uh, één ding weet ik. Ik ga naar straks ja. zien. Hij gaat naar sortie en misschien wel op twee afstanden, maar dat laat hij dan morgen zien, Michel Mulder. Wij zijn er even tussenuit voor het nieuws. Dan terug met de 10 kilometer en ook de tweede omloop van de 500 meter voor vrouwen. Tot zo. Opium Radio gaat verhuizen.